Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Marten Toonder in de bewerking van Peter Tenuil. Nettie Blanken vertelt De Slijtmeid. Bijna 40 jaar geleden voorzag Marten Toonder al dat we meer afval gingen produceren dan goed voor ons was. Hij had daar zo zijn eigen oplossing voor. Een slijtmeid. En daar wijde hij het nu volgende verhaal aan. Ach, was het maar werkelijkheid. <middels> Welvaart brengt niet altijd geluk. En hoe hoger men komt, hoe zwaarder de last van de welvaart zich doet voelen. Het ergst zijn degenen getroffen die ervoor verantwoordelijk zijn. De grootondernemers die men ook wel de bovenbazen of de bovenste tien noemt. Neem nu bijvoorbeeld de magnaat Amos W. Steinhakker, beter bekend als AWS. Hoewel hij de olie en driekwart van de bouwstoffen beheert is hij op een dieet van pap en geprakte worteltjes. Ik zie het niet meer. We staan voor een crisis. Er wordt niet genoeg versleten. Ik zit met een gigantische wendoverschot en mijn aandelen kelder. Hmm, we zitten in dezelfde boot. IJzerkeizer na hem begint. Wij allemaal. Jouw cement trekt mijn beton mee. En BH verzuipt in zijn plastics. Er moet iets gedaan worden. Op korte termijn, AWS. Op korte termijn. Er moet als de bliksem research gedaan worden. Ik zal steenbreken een kans geven. Hij mist de grote visie. En hij zal het nooit verder brengen dan secretaris. Maar hij heeft een scherpe kop. Hier ben ik, meneer Steinhardt. Dat was tijd. En noem me geen meneer, wie denk je dat je voor je hebt? Voor jou ben ik F. Onthoud dat, Steenbreek, en luister. Ik heb een opdracht voor je. We staan voor een crisis. Er wordt niet genoeg versleten. Ga uitzoeken wat eraan kan worden gedaan. Terwijl de wereld schreeuwt om grotere slijtage, worden er nog steeds huizen gebouwd die langer dan 10 jaar meegaan. Onverantwoordelijk Steenbreek, misdadig... En als jij niet iets kunt vinden om die noodtoestand op te lossen, kan je beter naar een eenvoudige betrekking uitkijken. Verder scheepswerf of zo. Begrepen? Ja, meneer. Maar meer slijtage is onmogelijk. Wij maken alles al zo slijtend als we kunnen en alle geschoolde weerkrachten zijn al afgevoerd. Dat kan me niet schelen. Ik moet mijn cement kwijt en een zijn ijzer en zijn baton. De wereld staat trouwens nog vol met oude gebouwen. Er moet een eind aan komen. Als werk, steenbrek, als het rommel. En noem me geen meneer. Ik ben geen min vermogende. Nog niet. Ik moet bij het begin beginnen. Het kwaad dient tot in de wortel te worden aangetast. En daarom zal ik mij op de hoogte moeten stellen van de hele gang van zaak. Met dit denkbeeld begaf hij zich naar Rommelveld, een buitenwijk van de stad Rommeldam, waar de huizen als paddenstoelen uit de grond schoten. Enige tijd bewoog hij zich daar oplettend tussen de bedrijvigheid. En tenslotte wende hij zich tot de bouwmeester, die hij op een heuveltje aantrof. Kan het niet van minder? Dit ziet eruit alsof het jaren moet blijven staan. Minder? Het spijt me. Dit is het minste wat we voor een hoge prijs kunnen leveren. Ik garandeer lekkage en verzakking binnen twee maanden. Als ik verder zou gaan, dan kunnen we net zo goed helemaal niet beginnen. Nou, dan zijn we nog verder van huis. Dat is geen opmerking, meneer. Er is woningnood en dus moet er gebouwd worden. Dat is onze sociale plicht. Maar er moet meer gesleten worden... zodat er een voortdurende vraag naar grondstoffen blijven staan. Anders raken wij uit ons werk. Dat kan een kind begrijpen. Meer sloop, meneer. Meer sloop. Ook heer Bommel had zorgen. Tijdens een ritje was zijn oude schicht... door een kleine onoplettendheid van de bestuurder te water geraakt. En een eind door de stroom meegesleurd... Er was er dan ook een kraanwagen voor nodig om het voertuig weer op de wal te brengen. Oh, dit is heel vreselijk. De schicht ziet er al heel slecht uit. En dat terwijl ik net met vakantie had willen gaan. Wat nu te doen? Eh, wat wilt u? Zal ik hem naar de schoot slepen? Nooit. Een heer hecht aan zijn bezittingen. En bovendien heeft de oude schicht mij altijd trouw gediend. Een zorgzame hand en wat levertraan van tijd tot tijd was alles wat hij nodig had. Nee, hij moet keurig worden opgeknapt. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nou, dat komt wel eens een week op wat gaan duren. Ik voor mij, zo hem gelijk, wilt u dit wrak op laten knappen? Denkt u er dan niet aan dat u consumptie bewust moet zijn en dat u uw behoeftepakket moet vergroten om de conjunctuur omhoog te helpen? Wrak? Bedenk dat u over de oude schicht spreekt. En bovendien wil ik mijn pakket helemaal niet vergroten. Uh, trouwens, waarom zou ik de consumptuur helpen als heerzijnde? Uw standpunt is weerzinwekkend. Asociaal, zou ik willen zeggen. Denkt u dan helemaal niet aan anderen? Helpt u niet mee om uw land tot groei en bloei te brengen? Ja, natuurlijk. Ik, uh, ik betaal op tijd mijn belastingen. Ik bedoel, ik doe in stilte heel veel goed, als u begrijpt wat ik bedoel. En ik... Uh... Niets doet u. Ik loop hier rond, boordevol zorgen. Ik breek mij het hoofd hoe de welvaart bestendig kan worden... door meer slijtage en meer productie. En u, u parasiteert tussen schroot en oud bouwwerk. U staat stil, onbewust van de nieuwe, onstuimige trend die door de wereld vraagt. U bent een blok aan het been van de vooruitgang. Omdat de reparaties aan de oude schicht erg lang zouden duren besloot heer Olly om een voettocht te gaan maken. Dit is een gezond soort vakantie. Men gebruikt zijn spieren, men haalt diep adem... en bovendien geniet men van prachtige vergezichten. Ja. Mm -hmm. Niet, mm -hmm, jonge vriend. Hier is het nog groen en stil. En bovendien wenkt het avontuur uit de Zwarte Bergen... die je daar ginds kunt zien. Het zal binnenkort wel afgelopen zijn. Er komt hier een hoofdweg, heb ik gehoord. Ze gaan het ijzer uit de Zwarte Bergen halen. De vooruitgang... Ja, ja, Nu we het daar toch over hebben, is het waar dat ik een blok aan het been ben omdat ik geen pakketten vergroot? Nou, uw pakket lijkt me groot genoeg. Huh? Die bagage is bijna niet te tillen. Wat bedoelt u trouwens? Uh, laat maar. Het zal mijn tijd nog wel duren. Het avontuur bedoel ik. Hier is een lange tijd niemand geweest, jonge vriend. Oh, daar geniet ik echt van. Kijk, een prachtig panorama. Zoiets ziet men op de begane grond maar zelden. Wat sta je daar, jonge vriend? Waarom volg je me niet? Dat pad waar u op gaat is te smal. Met die rugzak pas ik er niet op. Onzin, er is ruimte genoeg. Loop maar achter mij aan, dan kan je niets gebeuren. Heer Olly had een blik naar beneden geworpen... en nu zag hij dat er een diepe afgrond aan zijn voeten gaat. Doe iets. Ik sta dan niet. Zie je dan niet dat ik er eigenlijk in levensgevaar verkeer? Er kan niets gebeuren zolang u niet naar beneden kijkt. Ja. Kom maar weer terug. Dan nemen we het andere pad tussen de bergen door. De, de, terug? Ja. Hoe, hoe, hoe doe ik dat? Kom. Elke beweging kan mijn einde be be be betekenen. Hij stak tastend de voet uit en stapte schokkerig zijwaarts. Huh? Maar omdat de duizeligheid hen parten speelde, ging hij de verkeerde kant op. Stop! Eh, wacht! Ik kom eraan! Even die rugzak af! Nee! Nee! Aan de voet van de rotswand strekte zich een vlakte uit... die rondom door de zwarte bergen begrensd werd. Het was een troosteloze streek... waar de stofwolken opdwarrelden bij elke windvlaag... en waar boven de zon genadeloos brandde... Het enige teken van leven bestond uit twee wandelaars van gering formaat... die zich uitgeput over de grauwe bodem voortsleepten. Oh, we kunnen het wel opgeven, sprak de grootste die Memel Parduin heette. De wereld is uitgestorven door de hongersnood. Wij zijn de laatste. Maike Prut droeg even als haar metgezel een klein valiesje met zich mee. Wat moet er van de kinderen worden? Er is nergens meer iets te eten. En als de eitjes uitkomen, we staan we met lege handen voor 5433 lege magies. Als er geen wonder gebeurt, is het afgelopen. Wacht eens, ik hoor iets. Een wonder? Zou hier iets eetbaas neergekomen zijn? Memel Parduin begaf zich snel naar de krater waar de inslag had plaatsgehad. Dichte stofmassa's dwarrelden op. De grond werd met kracht omgewoeld. En toen verscheen het gelaat van heer Bobbel boven het trieste landschap uit. Oh, een mooie jas? Nee, slechte kwaliteit. Nee, het is een soort wollen stof. Daar hebben we niets aan en de kinderen ook niet. Heer Olly begreep dat hij van deze nietige lieden geen hulp kon verwachten... En ook begon het hem duidelijk te worden... dat hij in een stofvlakte terecht was gekomen. Help. Help. Toepoes! Hierheen, heer Olly. Een klein eindje nog, dan kan ik u op deze steen trekken. En dan kunnen we langs dit touw weer omhoog. Zie je dat? Dat koor daar is beter dan deze waardeloze jas. Wow, nylon. Heerlijke, sappige Nelon. Ach, dat is de mooie waterzijn. zijn. Heb je kracht genoeg om te vliegen? Het is maar een klein eindje. Een klein eindje? Dat haal ik net. Met mijn laatste krachten. Kunnen we de eiertassen hier laten staan? Tuurlijk, meid. Die reusachtige vreemdelingen hebben wel wat anders te doen... ...dan zich daarmee bezig te houden. Kom mee. Puh, puh. Oh, dat was vreselijk, jonge vriend. Een heer van mijn stand die zich op de buik door het stof moet slepen. Ik had gemakkelijk door de aarde verzwolgen kunnen worden. Als je begrijpt wat ik bedoel. Je hulp kwam maar net op tijd. Wat een vreselijke omgeving is dit. Laten we hier weggaan. Uh, uh, hoe kopen we hier weer weg? Bedoel ik. Langs het koord. Mm, heerlijke, sappige nylon. Mm. Die insecten eten het touw op. Gauw, heer Olly, pak ze. Gelukkig begreep heer Bommel met zijn scherp verstand onmiddellijk welk gevaar hier dreigde. En met een sprong greep hij de nietige wezens. Ah! Weliswaar plofte hij daarna ruggelings in de stofbodem. Maar hij verloor geen moment zijn greep op de insecten. Oh, uh, stel je voor, zonder dat koord zouden we hier nooit meer weg hebben gekund. Het gedoe van deze kleine lieden is misdadig. Genade? We bedoelden geen kwaad, echt niet. Maar hoe zou jij je voelen wanneer je in een half jaar geen eten had gehad? Oh, zo. Uh, je moet toch kunnen begrijpen dat we geen weerstand aan die lekkere nijland konden bieden. Uh. Het is het eerste eetbare dat we in tijden gezien hebben. Wat, wat zijn jullie voor lieden? Uh, <kalk> uh, dit is Maaike Prut en ik ben Mimel Parduin. Wij zijn de laatste overgeblevenen van deze wereld. Ach, ach, vroeger was dit een bloeiende vlakte, vol voedzame stoffen. En we hadden een onbezorgd bestaan en we vermenigvuldigden ons snel. Wij en al onze familieleden, er waren miljoenen van ons. Maar hoe gaat dat? De voeding raakt op en stof is alles wat men overhoudt. Toen kwam de grote hongersnood en... Het enige wat we hebben kunnen redden, zijn de eitjes van onszelf en onze familie. Maar Ach. wat moet er van ons worden? Het basalt van de berg kunnen we niet eten, want dat is te hard oh. voor onze bijdertjes. Dat is een droevig verhaal. Zo gaat de beschaving te gronden. Hoor je wel, Tonpoes? Dit is heel leerzaam. Wat een lijn. Zo is het. Daarom hebben we een hapje genomen uit je nylon. En daardoor hebben we nieuwe krachten opgedaan. Nu kunnen we natuurlijk hoger vliegen, buiten je bereik en daar het koord gaan eten. Maar dan kunnen jullie niet meer weg en wij kunnen onze eiertasjes niet dragen als we vliegen. Wil je ons niet helpen? Ja, hierboven is een wereld vol voedsel en levenssappen. Daar ruist de wind door de bomen en wuiven de bloemen in het zonlicht en daar is alles beter. Kruid maar in mijn jaszak, dan zal ik jullie meenemen als ik met levensgevaar langs het touw omhoog klim. Ja! Ja! De insecten grepen hun tasjes en snelden op heer Olly's toe. Dit lijkt me niet zo verstandig. Er komen narigheden van, dat weet ik zeker. Hoe kun jij zo harteloos zijn? We kunnen deze kleine schepseltjes toch niet hier laten ten prooi aan honger en dorst. En denk eens aan de kindertjes die weerloos in hun eitjes zitten. Hm. U ziet toch wat een ellendige woestijn ze van deze vlakte gemaakt hebben. Als u ze boven op de berg loslaat, zullen ze een ramp veroorzaken. Zo ondankbaar zullen ze niet zijn. Laat dit nu maar aan een heer over... die door dus zijn goede voorbeeld al zoveel lieden op het rechte pad heeft geholpen. Ik bedoel, laten we naar boven gaan. Het staat hier tegen. Na een moeizame klimpartij slaagde heer Bommel erin... het smalle rotspad weer te bereiken. Oh. En daar trok Tom Poes hem omhoog. Oh. Ik ben... Aan het einde van mijn krachten. Maar het denkbeeld van de kleine schepsels... die vol vertrouwen in mijn jaszak zitten... Oh, gaf mij moed. Hm. Wat? Hm. Het was mijn plicht als heer om ze te redden. Zegt u zelf. En nu is het mijn taak om ze onder toezicht te houden. Dat kan niet moeilijk zijn. Hoe wilt u dat doen? Oh. De zuivere berglucht. Ruiken jullie dat, kleine stakkers? Kijk maar eens goed rond. Hier is een betere wereld, zoals jullie zien. Geen kale vlakte, maar een prachtig landschap vol groen en bloemen. Maar ik moet jullie waarschuwen, het is verboden om weg te lopen. Geen geknaag of ander wild gedoe hier. Ik zal persoonlijk voor jullie zorgen. Terug in de jaszak. Het is een heel slechte omgeving met al die planten. En nou. ik ruik zelfs honing. Oh, Dit is heel nadelig voor de kleintjes. Oh, het is te veel voor deze stakkers. Ik zal ze zo lang in de rugzak zetten. Dan kunnen ze vast wat eten terwijl wij terug gaan naar huis. Mm, ze zijn bang voor groen. Het is goed om dat te weten. Want daardoor is er misschien toch een manier om ze in de gaten te houden. En dat zal erg nodig zijn. Het is beter om onze voettocht maar te onderbreken. Hm? Onze eerste plicht is om deze tieren schepsels een liefdevol onderkomen te verschaffen. Wat jij, jonge nou, vriend. Uh... Kom aan, als jij nu de rugzak een poosje wilt dragen, gaan we weer op weg. Ja. Oh. Oh. Ze zitten nu een beetje in de verdrukking. Maar dat is niet zo erg. Er zit daar een lekkere kippenbout in en bosjes oh, en een pastei'tje. Ja. Ze kunnen weer wat op krachten komen, bedoel ik. Ja, ze zijn al aardig bezig. Wat doen ze eigenlijk? Ja? Ik voel iets vreemds. Huh? Huh? Huh? <suss> ze hebben een gat geknaagd. Oh, oh, oh, stop, Tomboes. <suss> daar gaat mijn pastei. als je begrijpt wat ik bedoel. Dat is vreemd. De blikjes zijn kapot. Ja, maar de stakkers hadden natuurlijk honger. Net als ik al zei. Maar, ja, maar ze hebben niet de inhoud opgegeten. Hm? Ze hebben aan de verpakking geknaagd. Het blik hm? en de ransel. Dat geeft veel te denken. Heel veel. Mm -hmm. Lekker kipje. Mm -hmm wat bedoel je eigenlijk? Wat geeft het te denken, als je begrijpt wat ik bedoel? Nou, deze kippenpoot is nog helemaal goed. Oh, inderdaad. De, en, en de worstjes ook. Mm. Die lusten ze dus niet. Maar als u naar uw tas mm. kijkt, kunt u zien wat ze wel lekker vinden. Mm. Mm. Lekker, lekker pijken. Pijken. Waar is dat ding van gemaakt? Is het van echt leer? Nee, dat niet. Het is een soort plastic, denk ik. De heer in de winkel noemde het licht en onverslijkbaar zijn. Precies. Plastic. En dat blik is van blik. Ja. Rare dingen om te eten, hoor. Ja. Het zijn vreemde insecten en ik vraag me af waarvan ze in die vlakte geleefd hebben. De avond viel reeds toen heer Bommel en Tom Poes bij Bommelstein aankwamen. Oh, dat was een erg vermoeiende voettocht. Ik had het me anders en meer ontspannen voorgesteld... Maar we hebben een goede daad verricht... ...door die kleine schepsels uit een afschuwelijke woestijn te redden. Wat jij, jonge vriend? Mm -hmm. hm? Ja, ik zal ze zo lang onderdak geven in mijn nieuwe garage. Daar kunnen ze geen kwaad doen. En omdat ik erg voorzichtig van aard ben... ...zal ik een geleerde laten komen om ze te onderzoeken. En die kan dan een geschikt dieet voorschrijven. Als je begrijpt wat ik bedoel. Wat is het hier Prachtig! Zo lekker wit en grijs. Het is heel goed van u. Dit is nu precies de omgeving die we voor onze kleintjes nodig hebben. Nou, Gelukkig is uw schuur omringd door gras en struiken. Ja. Maar verder zie ik het niet zo mooi in. Kom, ik ga naar huis. Uh, tot ziens, heer Olly. Tot ziens. Een ogenblik, heer Olivier. Met uw welnemen. Ik wilde net deze bezem in de garage zetten. Uh, het is daar voorlopig verboden toegang, Joost. Ik heb er een paar logés onder ondergebracht die eerst wetenschappelijk gekeurd moeten worden. Uh, zet die zwabber maar ergens anders neer. Joost was naar bed gegaan, maar hij kon de slaap niet vatten. Door het open raam dreef een lauwe zomerwind naar binnen... en ook was er een verwijderd, zuizelend geluid hoorbaar dat hem verontrustte. Het komt uit de richting van de nieuwe garage, als men mij toestaat. Het zullen de logies zijn die heer Olivier daar heeft ondergebracht. Heel vreemde schikking, wanneer ik zo vrij mag zijn. Wat zijn dat voor vreemde gasten? Het zit me een weinig dwars dat de toegang tot de schuur mij ontzegd is. Ten slotte behoort het tot mijn taak om te zorgen dat de logeerkamer in orde is. En de toestand in de garage is geheel kaal en betreurenswaardig. Dat weet ik zeker. Het kan geen kwaad om toch eens even te gaan kijken. De jonge maan hing helder in de hemel... en verlichtte de omtrek met een zilverachtig schijnsel... zodat het pas gebouwde optrekje goed zichtbaar was... Alles leek rustig, maar toen de bediende Joost dichterbij kwam... Daarbinnen heerst een grote bedrijvigheid, als ik mij zo mag uitdrukken. Dat is toch niet gewoon? Zal ik aankloppen en vragen of men soms een glas warme melk wenst? Een beetje besluiteloos drukte hij het oor tegen de deur. En door deze beweging raakte er een stuk beton uit de muur los. Oh! Oh, oh, oh, oh! oh. Huh? Huh? Dat was Joost. Hij zal toch niet. Oh. Hij is vast naar de garage gegaan, hoewel ik het hem verbood. Wie weet wat er is gebeurd? Oh, oeh. Ah. Joost, wat doe je hier? Oh. Ik heb je toch gezegd dat je de gasten met rust moet laten? Weet je oh. dat? Niet meer. Zeker, hier, Olivier. Ik wilde slechts even vragen of de logiers iets nodig hadden. Daar schuilde toch geen kwaad in? Nou. Maar weet u wat men deed? Men wierp mij een stuk beton op het hoofd, met uw welnemer. Het is dat te maar, maar het is je eigen schuld. Ik heb duidelijk gezegd dat de garage verboden terrein was. Ik deed wat mijn plicht mij voorschreef. Meer dan mijn plicht wanneer ik zo vrij mag zijn. En als dank heeft met mij ernstig bezeerd. Ja. ja. Een dergelijke behandeling hoef ik niet te nemen. En ik zal krachtig protesteren als u mij toestaat. Oh, let's go. oh. Ik klopte aan. Heel gewoon. Even informeren of de gasten hm. nog wensen hadden voor de nacht met uw welnemen. En ja. nu is alles puinpoeder. Het is niet normaal wanneer u mij toestaat. Er zit iets bovennatuurlijks in. Maar, maar schaam je je niet? Je bent een woestering. Wat mankeert je om als een dol op een keer bouwwerk te hameren? Ik... ik, ik. Tikte alleen maar even aan. Wat is er van mijn arme logiers geworden? Oh, ik mag er niet aan denken. Er moet onmiddellijk hulp ontboden worden. Bel de aannemer op. Het puin moet worden opgeruimd voordat het te laat is. De aannemer die de garage gebouwd had, verscheen bij het aanbreken van de dag samen met zijn bouwvakker. Waar is het? Dat bouwwerk waar klachten over zijn? Hier. Nou, hier heeft het tenminste gestaan. Ik heb het zelf in elkaar gezet. Goed werk. Goed werk. Het is na twee dagen al tot poeier in elkaar gezakt. Zo gek heb ik het nog nooit meegemaakt. Wat voor materiaal heb je gebruikt? Maar, maar, maar, daar gaat het nu niet om. Er zijn enkele lieden onder jullie knoeiwerk bedolven. Dat moet onmiddellijk geruimd worden voordat het te laat is. Oh, oh, gelukkig, daar zijn jullie... Oh, ik was al bang dat je verpletterd zou zijn. Wat moeten jullie wel niet van mijn gastvrijheid denken? Geweldig! We hebben het nog nooit zo mooi gehad. En alle eitjes zijn prachtig uitgekomen. Ach, wat zullen de kleintjes groeien in deze voedzame omgeving. Dankjewel. Ik ga naar huis. Ik moet mijn cementleverancier bellen. Hij heeft me knoeiboel geleverd. Inmiddels was secretaris Steenbreek teruggekeerd naar zijn opdrachtgever om rapport te gaan uitbrengen. Het ziet er niet zo mooi uit met de woningbouw, AWS. Er bestaan nog steeds reparerende vaklieden die liever aan oude dingen knoeien... dan dat ze de zaak tegen de grond gooien. De nieuwbouw wordt wel lekker losjes in elkaar gezet, dat wel. Maar dat gebeurt hoofdzakelijk door ongescholden. En die schieten nu helemaal niet zo vlug op. Daar gaat het niet om! We moeten meer slijtage hebben. Meer consumptie, steenbreek. Meer consumptie. Weggooien huisjes Die verhogen de welvaart. Maar wij zitten met onverwoestbaar cement dat jaren meegaat. Heb je niks kunnen vinden? Nee, tot mijn spijt. Schiet op. Kijk wat die computer te melden heeft. Nee, maar. Het ziet er nou uit dat we hier. Ik hebben. betaal je niet op de zemelen. Wat hebben we? Slijtage. Dit is een rapportje van slijtage aan een garage, in recordtijd. Na twee dagen is de al tot puin gevallen. En dat niet alleen, het puin vergaat tot stof waar men bij staat. Mooi, heel mooi. Een garage die na twee dagen tot poeder vergaat, is een voorbeeld voor de bouwnijverheid. Dat zal vraag naar cement geven. Ik zie de aandelen als tijgersteenbreek. Waar was dat gebouwtje van gemaakt? Van steinhakker cement en holle amosblokken. En dat zeg je zo rustig? Je staat daar te lummelen terwijl er een omwenteling plaatsgrijpt. Je bent waardeloos, Steenbreek, waardeloos. Begrijp je dan niet dat iemand het middel gevonden heeft om de markt nieuw leven in te blazen? Ja, meneer Steenbaker. Aan het werk dan, bel de beurs op. Verkoop het cement en de blokken. Koop alle beton die je krijgen kunt. Af de donder naar die garage en uitvoer een rapport van wie, hoe en wat. Begrepen? En dan nog iets. Noem me geen meneer of je vliegt eruit. Ik ben geen bouwvakker. Intussen had heer Olly bezoek gekregen van de geleerde die op zijn verzoek de vreemde gasten kwam onderzoeken. Het was een zekere professor Prolwitskowski die als fenomenoloog zeker in staat zou zijn om een goed dieet aan de logees voor te schrijven. Hij liet zich vergezellen door zijn assistent, Alexander Pieps, die zijn instrumentarium droeg. Also, waar steken deze buitenordentelijke gezellen? Geeft het hier in een rustige omgeving waar ik de onderzoeking kan aanvangen? Ja, dat is nu vervelend Ik had ze zo lang in de garage ondergebracht Maar die is vannacht een beetje in hm. elkaar gezakt Zodat ze nu onder het puin zitten uh, Maar ze vinden het niet erg, hoor Ze hebben het nog nooit zo goed gehad, zeggen hm. ze Vrouw In een zeer eigendommelijke geschiedenis ja. We zullen maar zien Het stof beweegt, professor En dan heb ik een brok cement voor mijn ogen in elkaar zien zakken De zaak verteert waar je bij staat. Rust, meneer Pieps wij moeten deze zaak wetenschappelijk aanvatten en geen vooreiligere volgeringen maken. Vooreilige? Ja. Wat nu? Oh. Wat mijn vergoteringsklas, meneer Pieps, als ik u mag. Ja. Also, wormlijn. Veelvoudige wormlijn. Dat moeten ja eier zijn die heden nacht zijn uitgekomen. Uitgekomen eitjes. Hoe vreselijk. Dan zitten die kleintjes nu ook onder deze puinhoop. Bro, ze hebben deze steenslag ja zelf veroorzaakt. Mm -hmm. Uwe kleintjes zijn maaien, meneer Bommel. Maaien? Onbekende specimen, der anthropoda. Een grote vinding die men wellicht de Belewiskowski-miemel noemen zal. Hier is een laboratoriumonderzoeking geboden, meneer Pips. Schep er een gemeen in een glaslijn bicycle. Nee, niets daarvan. Deze kleine wezens zijn mijn gasten en ik kan het niet toestaan dat ze ruw behandeld worden. Ze moeten bij hun ouders blijven en niet in een glaslijn. Quatsch! Uw gasten zijn petrofagen en ze verdienen in een krachtige bestudering. Staat de wetenschap niet in de weg met uw gewroemel. Ik heb u laten komen om een dieet voor mijn gasten samen te stellen. Niet om ze in glazen buisjes te stoppen. Het idee. Dit is verder verboden toegang voor lieden van uw soort. Onthoud dat. En meneer Pieps, wij gaan. Tom Poes die een ochtendwandeling langs Bommelstein maakte keek verbaasd naar de stofmassa... die gisteren nog een stevige garage geweest was. Hij begreep dat er in de afgelopen nacht heel wat gebeurd moest zijn. Maar voordat hij inlichtingen had kunnen vragen... werd zijn aandacht getrokken door twee insecten. Voor de kinderen is nu voorlopig goed gezorgd. We moeten een nieuw gebied zoeken. Daar ligt een mooi gebouw. Een mooi gebouw? Als ik ze niet tegenhoud, gaat Pommelstein eraan... Ze eten niet alleen plastic rugzakken en blik, maar ook cement. Hé, hey, dat is vreemd. Ze vallen ineens tussen de bloemen. Alsof ze niet tegen die geur kunnen. Een heer laat niet spotten met de wetten der gastvrijheid. Waar moet het heen wanneer men kleuters in een laboratorium gaat onderzoeken? Wat zouden die arme ouders er wel van zeggen? De ouders liggen hier, heer Olly. Ze schijnen ziek te zijn. Wat? Ach nee... Oh, de stakkers. Ze vielen flauw toen ze boven de bloemen vlogen. En dat is maar goed ook, want ze wilden aan Bommelstein beginnen. Oh, het is helemaal niet goed. Die kleine stakkers zijn er slecht aan toe. Ze liggen met hun beentjes omhoog, als je begrijpt wat ik bedoel. Kom, jonge vriend, we brengen ze naar binnen. Hebt u kevers gevangen? is Een mooie vangst als u mij toestaat. Het zijn grote, hoor. Dit zijn mijn gasten. Het past je niet ze kevers te noemen, omdat ze er een beetje anders uitzien dan wij. Ze zijn al genoeg beledigd door die professor, die ze Prillenkovski-memels noemt, en die hun kindertjes mee wilde nemen naar een laboratorium, in glazen buisjes. Uh, ga de wacht houden bij de garage, Joost. en zorg dat niemand zich aan die kleintjes vergrijpt. Ik ga deze ongelukkige verplegen. U kunt ze beter terugbrengen naar de puinhoop. Daar kunnen ze niet weg, omdat ze niet over het gas kunnen dat er omheen groeit. En het is gevaarlijk om ze hier in huis te hebben. Dat hebt u aan de garage kunnen zien. Je moest je schamen. Hm? Deze wezentjes zijn weerloos aan onze zorgen overgeleverd. En het is duidelijk dat ze ernstig ziek zijn. Ga liever een glas water halen om ze bij te brengen. Uh, uh, uit de pomp. Dat is het zuiverste. <truimert> um, hier heb ik een glas... Nee, nee, nee, niet dat. Dat is vergif? Nee, dat vocht moet eerst verzacht worden met een rijke scheut vlodder. Vlodder? Wat, wat bedoel je? Wat voor kwaal hebben jullie? Wat is er eigenlijk in mijn garage gebeurd? En waarom hebben jullie je kindertjes in de steek gelaten? Die, die kleintjes hebben het voorlopig goed. Genoeg voedzaam eten oh. voor een hele tijd. Ze zullen flink groeien en vlug volwassen worden, maar, maar wij... Wij moeten oh. op tijd voor een nieuw eetgebied zorgen en daarom moesten we verder. Maar dat ging niet... Ah. We zijn reddeloos in deze door groen uitgezuiverde lucht. Als u ons niet helpt. Heer Bommel had zijn gasten na lang denken ondergebracht... in een overdekt terrarium dat hij op de schoorsteenmantel zette. Het is mijn plicht als gast hier om goed voor hen te zorgen. Maar ik begrijp hun gebruiken niet. Wat zouden het toch voor lieden zijn... Het zijn insecten die vreemde dingen eten. U doet geen goed werk met uw gasvrijheid, heer Olly. Ze zijn de schadelijkste mormels die er bestaan. U kunt beter iets opbouwends gaan doen. Ach, begin jij nou ook al? Heeft iedereen dan aanmerkingen op mijn bezigheden? En dat terwijl ik toch alleen maar het kwade bestrijd en de zwakke help. Is dat soms niet nuttig? Deze wezentjes hebben toch zeker ook recht op het bestaan? Bah! De weg van een heer is vol miskenning. Straks zeg je ook nog dat ik een blok aan het been ben. Net als die misselijke Steenbreek die mij beledigde bij mijn oude schicht. Hier is de heer Steenbreek. Huh? Hij staat erop u te spreken, heer Olivier. Oh, oh. Namens de Verenigde Bouwsyndicaten huh? wil hij graag inlichtingen hebben... over het instorten van uw garage, huh? als ik mij zo mag uitdrukken. Ik kom u mijn excuses aanbieden. Huh? Ik heb u miskend. Huh? Kijk, dat doet me nou plezier. Hoor je dat, Tom Poes? Uh, wat bedoelt u? Uh, waarmee hebt u mij miskend, bedoel ik? Ik heb gezegd dat u stilstaat. Ik heb u verweten een blok aan het been van de vooruitgang te zijn. Wel nu, dat neem ik terug. Ja. Ik heb ontdekt dat u met een geraffineerde zaak bezig bent... Ah. die een nieuwe stoot van welvaart kan verspreiden. <laughs> ja, ja, ik ben altijd bezig. Uh, uh, uh, wat doet u eigenlijk precies? Uh, ik heb zoveel aan het hoofd. Ik zal mijn kaart op tafel leggen. Ja. De Verenigde Bouwsyndicaten ja. en de Plastic Unie zijn geïnteresseerd in een samenwerking. Ja. U kunt een aanzienlijk aandeel in de cementtrust krijgen wanneer u het geheim van uw garage ter beschikking stelt. Niet doen. Uh, ga jij maar buiten spelen, jonge vriend. Uh, dit zijn zaken waar jij geen verstand van hebt. Het koud te worden, jonge heer Poes. Heel slecht voor mijn kniegevrichten, als u mij toestaat. Wachthouden bij een verpulverde garage het is zeer betreurenswaardig. Niet alleen dat het nergens toe dient, maar het ritselt en knispert zo vreemd in het puin. En soms ziet men een stuk steen zomaar in elkaar zakken. Hoogst onaangenaam, wanneer ik me zo mag uitdrukken. Ik ga maar naar huis, Joost. De ruïne moet in de gaten gehouden worden zolang die steenbreker hier rondzwerft... want hij wil weten wat hierachter zit. En daarom zal ik de bewaking wel van je overnemen. Dat is heel mooi van u. Zonder een heilzame grok zou het vocht me in de benen slaan met uw goedvinden. Mag ik u een prettige wacht toewensen? Dag, Joost. Tot Poes ging op de puinhoop zitten. Om hem heen hing de stilte. En de jonge maan rees langzaam boven de heuvels uit zodat een bleek licht over de ronddwarrelende stofwolken speelde. Hier is het, B. Er komt een donkerbruine geur uit deze gemalen steenhoop. Ik heb het de hele dag al gehoord, omdat de wind van de zonkant kwam. En ik weet wel wat het is, maar ik kan het me niet omdenken. We kunnen beter even neuzen. Het klinkt hier raar. ...ongroenachtig. Meer grijs, zou ik zeggen. Bruin, donkerbruin. Ik herinner me het geluid ergens van... ...maar dat moet heel wat zonomlopen geleden zijn. Uh, wacht eens eventjes. Hmm? Dit stof daalt keverkinderen. Hmm. Betonluis! Oh, oh. En een paar plastic neten. Hmm. Waar komen die vandaan? Ah, ik, ik weet het al. Het zijn slijtmijten. Ik heb ze zelf gelarfd, lang geleden... Toen werden er olieslurpers neergezet. in de vlakte tussen de zwarte bergen. En die moesten tuurlijk weg. Natuurlijk! Maar hoe komt die slijtmeid nu hier? Hm. Dat zullen de betonbewoners niet weilig vinden. Dag, ik weet al. Hé, hey, poes. Uh, zijn die uh, slijtmeiden gevaarlijk? Kunnen ze geen rampen veroorzaken? Gevaarlijk? Maar helemaal niet. Ze kwalen van groen of levende stof. Dat is gevaarlijk voor ze. Nee, ze zijn heel nuttig, want ze eten alleen maar gemalen steen en andere frommel. Maar hoe komen ze hier? Ik dacht dat ze al lang verstorven waren. Die slijtmeiten zijn meegenomen door je bommel. We vonden ze in de vlakte tussen de zwarte bergen en, en daar hadden ze niets meer te eten. Bommel, ja. Tuurlijk. Mm -hmm. Alleen zo'n reusachtig denkraam zou dat bepijst hebben. Maar nu is het in de ribbel. Mm. Ik begrijp het niet. Die insecten kunnen toch een ramp veroorzaken? Ik, uh, ik zal er eens over nadenken. Afgesproken, meneer Bommel. De snelle slijtage van uw garage interesseert mijn opdrachtgevers. Consumptie, waardeer. Consumptie is de sleutel tot de welvaart. Als u bewijzen kunt dat u het geheim daarvoor gevonden hebt... zullen wij een prettig contract sluiten. Want dan bent u een nuttig lid van de samenleving... En dat zal u geen windeieren leggen. Ik ga nu rapport uitbrengen bij mijn opdrachtgever. Consumptie, nuttig lid van de samenleving. Dat is wel iets voor iemand van mijn stad. Maar wat heeft het met eigen te maken? Wat wilde die steenbreek van u? Oh, van alles. Zaken, jonge vriend. Grote zaken. Kijk, alles moet sneller slijten. Daardoor wordt er meer verkocht. En als er meer verkocht wordt, stijgt de welvaart. Dat zei hij. En ik moet zeggen dat er iets in zit. Nu hebben die insectjes bewezen dat ze iets vlug kunnen laten slijten. Wat jij? Ja, het zijn slijtmeiten, zegt Kweetal. Hij heeft ze zelf gefokt, dus hij kan het weten. Ja, maar, maar, maar, val me niet in de reden. Ik heb die insectjes, die uh, slijtmijten, zoals ik ze noemen zal, hmm. gevonden en verpleegd. En nu zie ik hier een mooie taak voor een sociaal bewogen heer. die een nuttig lid van de samenleving is. Begrijp je wat ik bedoel? Zeker, maar het lijkt me erg gevaarlijk. Hmm. Dat geslijd kan gemakkelijk uit de hand lopen en dat zou een ramp veroorzaken. Nou, er is maar één bezwaar. Die slijtmijten moeten in de hand gehouden worden. En omdat ik niet alles alleen kan doen, reken ik op je hulp. Ja. Ik moet bewijzen dat ik het doen kan. Uh, daar beginnen we morgenochtend mee. Hm. Je kunt beter blijven logeren, Tom Poes. Dan kunnen we vroeg aan de slag. Hm. Tom Poes had die nacht goed nagedacht. En de volgende morgen was hij al vroeg op pad met heer Bommel. Uh, waar gaan we eigenlijk naartoe? Uh, ik ga bewijzen dat ik het geheim van de snijtage beheerst. Uh, dat weet ik wel. Maar hoe? Op een manier die niet al te onveilig is. Kijk. Daar staat het nieuwe gebouw van de Rommeldamse bank. En dat lijkt me erg geschikt toe. Er groeit gras omheen en daar kunnen de slijtmijten niet overheen komen. Anders zouden ze zich kunnen verspreiden over de omgeving. Ja, heel goed. Ik had het zelf kunnen verzinnen. Uh, maar uh, in zo'n bank bewaren ze ook heel tieren en kostbare dingen. Zoals goud en zo. Zou dat geen kwaad kunnen, vraag ik me af? Dat geloof ik niet. Volgens Kweetal eten ze alleen maar gemalen steen en andere namaken. Daarom heb ik wat puin met slijtmijten in deze leren tas gedaan. Ze houden bijvoorbeeld niet van leer. Heer Olly verzocht de portier van de bank om hem de weg naar de bommelkluis te wijzen. Ik moet even iets opbergen. Iets uh, kostbaars. Hier is het. Kluis 13. Gaat uw gang, meneer Bommel. In plaats van kostbaarheden kwam er slechts stof en puin uit de leren tas tevoorschijn. Rijke lui hebben soms toch een vreemd begrip van kapitaal. Maar enfin, dat is hun zaak. Enige dagen later bracht de president van de Verenigde Bank Trust, een zekere AWS, een bezoek aan de directeur van de Rommeldamse Bank. Hij wilde eens weten hoe dit nieuwe gebouw... dat geheel was aangepast aan de eisen van het moderne kapitaalwezen... zich hield. Voortreffelijk, meneer de president. Ruimte, licht en op temperatuur gebrachte lucht. Eerste klas meubelen van komikars met pijkbekleding. Wat kunnen we meer verlangen? En dan de computer. Toch, die anders is lelijk. Het venster verzakt een beetje. Het is allemaal nog zo nieuw, hè? Het moet zich zetten. Het moet zich zetten. Tocht, hè? Zet, hè? Ja, ja. Wel, er is een kans dat de cementaandelen zullen gaan zakken. Slijtage is goed, maar wanneer OBB succes heeft, gaan we de vernieling in. De vernieling! We moeten erop voorbereid zijn dat we op plastic gebouwen moeten overschakelen. Comica, Zoals die kast, bijvoorbeeld. Mee kost! Slijtage! Deze pasgebouwde bank slijt onder onze handen weg. Maar ik weet wie hierachter zit. Ik herken het rachtfijne werk van O.B.B. Hij is bezig ons op een uiterst subtiele manier te laten merken... dat hij het geheim van de slijtage in handen heeft. Waar is een kluis? Rechtdoer, Als u de heer O. Bommel bedoelt... is het nummer 13 aan uw linkerhand. Maar hij is een geziene klant. Waarom zou u zoiets lelijks doen? En hoe? Dat is nu juist de vraag. Dat is zijn geheim. En daarmee heeft hij de Verenigde syndicaten in de holte van zijn hand. Hij kan de beton en het cement laten rijzen of dalen. Waar is een kluis? Uh, hier, meneer Steinhakker. Deze is het. Maar wat denkt u hier te vinden? Er is niets te zien... Alles ziet er keurig uit en dat kan ook niet anders met al dat gewapend beton en dat staal. En zonder de heer Bommel kunnen we hier niet binnengaan. Oh, oh, wacht maar even. Als ik op de deur klop, zal je wat zien. Heer Bommel zat bij de zuidertoren van de zon te genieten. Van hieruit kon hij een oogje houden op de puinhopen van zijn garage die meer en meer tot stof vervielen. Last van indringers had hij niet. De eerste bezoeker die zich na dagen aandiende was de heer Steenbreek. Goedemiddag. Goedemiddag. Daar ben ik weer, zoals afgesproken. Ja. Wel nu. U hebt uw zaak bewezen. De Rondeldamse Bank is bezig onder onze handen tot poeder te vervallen. U krijgt uw zin. 49% van de cementrust is van u... als u ons het geheim van de slijtage geeft... Ik heb een daartoe strekkend contract bij me. Het geheim van mijn schuurtje. Hmm, ik, ik, ik heb daar nog eens over gedacht. Maar ik kan mijn gasten toch niet zomaar aan door en door verharde figuur overgeven. Zoiets doet een heer eigenlijk niet, als u begrijp wat ik bedoel. En wat heb ik aan 49% van een cementtrust? Ik hou helemaal niet van cement. Natuursteen en zwaar eikenhout, dat is mijn strijd. Ik kan uw gedachten niet volgen. Nou... Er zit natuurlijk een geslepen bedoeling achter. Maar u gaat te ver, meneer Bommel. Een beter bot kunt u niet krijgen. Ik geef u tot morgen bedenktijd. Goedendag. Zag je dat, P? Bommel had bezoek van een steensmelter. Ja, die wil de slijtmeid hebben. Dat moet niet. Hij zou de betonluizen kwaad doen. En dat zou kwaal zijn... Het is moeilijk om ze te larven, hoor. Ze zijn zo kwerkig, hè? Vooral voor honing. Ik dacht dan ook dat ze allang verstorven waren. Het is maar gelukkig dat ze dat niet zijn. De betonwoners bedekken steeds meer groen met gesmolten steen. Ik weet al wat je bedoelt. Het zou jammer zijn om de slijtmeid niet te gebruiken. Bommel heeft dat natuurlijk begrepen. En daarom heeft hij ze meegenomen uit het Memeldal. Hij heeft zo... Dus achter denkraam hè. We moeten hem helpen. Zo, hoe bevalt het mijn gasten in het terrarium? Hier heb ik nog een stukje beton voor jullie. Hm. <tiedert> Oh, toevallig dat je net komt, jonge vriend. Hm? Ik heb je raad nodig met het oog op de 49% van de cementtrust, die ik krijgen kan in ruil voor de insecten die ik net een fris stukje beton gegeven heb. Cementtrust? Ja, dat heeft die steenbreek me vanmiddag aangeboden. Een beter bot kan ik niet vangen, zei hij. Wat hebt u aan die cementtrust? Waarom zou u met die lieden zaken doen? Daar komt niets goeds van. Als ik met die lieve zaken doe, hoor ik bij de bovenste tien. Ging je me dat onschuldige vermaak soms niet? Maar in één ding heb je gelijk, cement is niets voor mij. Eikenhout, dat is mijn stijl. Ik weet hier niet wat me te doen staat. En dan ga ik een glaasje porto drinken. Hij verliet met vastberaden pas het vertrek. Tom Poes keek hem even na. Toen sprong hij snel op de stoelleuning en reikte naar het terrarium. Die nacht lag slot Bommelstein verlaten in het maanlicht. Maar voordat de ochtend kriekte, heerste er op de plek waar de garage geweest was een vreemde bedrijvigheid. Kweetal en Pastinakel hadden daar een kist op zijn zijkant neergezet. En de eerste had een rietstengel door een gaatje in de bodem gestoken, waar hij aandachtig doorheen blies. Ja, een beetje lager. Dit is meer het geluid van plastiek. Je moet een ton van cement hebben. In het maandicht werd nu een lange, kronkelende lijn zichtbaar. Het waren de kleintjes die uit de eieren van Maike Prut en Memel Parduin gekomen waren. Ze hadden honger, want van het gebouwtje was niet veel meer dan poeder over. En daaraan waren bijna alle voedzame bestanddelen onttrokken. Ze haasten zich dan ook op de lokkende klank af... en geraakten zodoende in de kist die de dwergen tot dat doel hadden opgesteld. Goed. Heel goed. He. De sleetmeten zijn gepalmd. Nu kunnen we ze ingen. Ja. ja. Hier ben ik weer, meneer Bommel. Ah. Hebt u een besluit genomen? Uh, gaat u op mijn aanbod in? 49% van de cementrust wanneer u mij het geheim van uw slijtageformule geeft. Geen denken aan. Cement is niets voor iemand van mijn stand. Geef mij alle eikenhout. Dan is het geheim voor Volstrekt u. Volstrekt uitgesloten. Kom, kom, meneer Bommel. U gaat te ver. Mijn aanbod is meer dan royaal. Eikenhout. Dat is wat mijn goede vader gekozen zou hebben en daar houd ik mee aan. Goed. Houd uw geheim dan maar. Zonder ons hebt u er toch niets aan. Oh, oh, oh. Dat valt te bezien. Ik heb de macht in de handen. Kijk maar wat er met het gebouw van de Robbeldamse Bank is gebeurd. Wij zullen zien. Goedendag. Ik heb de macht in de handen. Hé, hey. mijn gewaardeerde gast. Huh? Lieg. het graagje. Lig. Oplettende luisteraars zullen hebben begrepen dat Tom Poest de insecten uit heer Ollys terrarium had gehaald. Die nacht hield hij ze thuis in een houten doosje en deze ochtend ging hij erop uit om een passende bestemming voor ze te vinden. Ik kan ze niet in Bommelstein laten, nu heer Bommel aan het onderhandelen is met die steenbreek. Waar breng je ons eigenlijk naartoe? Je moet niet denken dat het prettig is in een hand voortgedragen te worden. En als het niet overal groen was, zou ik al weggevlogen zijn. Ik zoek een paar kennissen. Stil Ik hoor de kleintjes. De kinderen komen eraan. Komzin. Dat zijn Kweetal en Pastinakel. En die zocht ik net. Ze kunnen me vertellen wat ik het beste met jullie kan doen. Kijk, daar is Poes. Hij heeft een paar kadukevers uit het Memeldal bij zich. Wat gaat hij daarmee doen? Nou, dat wilde ik juist aan jullie vragen. Ze zijn gevaarlijk. Over een poosje gaan ze nieuwe eitjes leggen en dan is het einde niet te zien. De hele stad gaat eraan. Ze zijn batig. Ik heb ze zelf gelarfd om de verstening tegen te gaan. Ja, wat hij zegt is kwadratenpraat. We hebben hier in deze kist de kleintjes uit Bommelswagenhuis. Die worden net zo groot als die twee daar. En dan gaan ze ook eieren. En dan komen er steeds meer en het einde is niet te zien, zoals hij zegt. Maar dat is dan goed... De stad wordt veel te groot en deze neten beschermen de natuur. Geef die twee maar hier, dan kunnen ze bij hun kinderen blijven. Dankjewel, zongelpoes. Dag. Ik weet eigenlijk niet of ik hier goed aan doe. Ik weet al, een Pastinakel hebben hun eigen ideeën en die zijn dikwijls goed. Maar in dit geval zouden ze best eens gevaarlijk kunnen worden. Hm. die kevers zijn nu weer bij hun kleintjes en dat is prettig voor ze. Maar ik wilde toch wel dat ze nog in dat dal zaten... Zo, nu zijn jullie weer bij het larfsel. Vind je dat niet prettig? Ach, kleintjes worden groot. Ze moeten op hun eigen benen leren staan. Wij hebben zorgen genoeg. Zorgen? Ik heb trek. En binnenkort moet ik eitjes leggen en nu heb ik een geweldige trek in iets... Mm, hartigs, waar kruien jullie ons heen? Als je gaat eieren, kan je beter je eigen schrik gaan... Jullie zijn kadukevers en die zijn erg grittig en niks in de eiertijd. Een hapje nylon of blik, dat is wat je nodig hebt. Ik weet het al. Waai maar over op de wieler die daar aankomt. Dan regelt het gritten zichzelf wel. De insecten kwamen terecht op het dak van een vrachtwagen. ...en begonnen zich onmiddellijk te goed te doen aan de nylonkap die het voertuig overhuifde. Ze keken pas weer op toen de wagen stilhield op een grote parkeerplaats even buiten Rommeldam. Oh, oh wat is het hier mooi. Wat een voedzame buurt! En wat ruikt het hier lekker. Een prachtig uitzicht. Ja, mooi. Oh, en die gezonde nee. dampen. Hier blijven we wonen. Want dit is de beste omgeving die we voor onze kleine slijtmeidjes kunnen wensen. Ja. En weet je wat het allermooiste is? Van hieruit kunnen de kleintjes heel gemakkelijk de wijde wereld in. De moeilijkheid is altijd om het larfsel te laten tieren. Kweetel had de kruiwagen met de kist vol jonge slijtmeidjes voortgeduwd totdat de buitenwijken van de stad in het zicht kwamen. Daar moeten we naartoe. Overal een handvol wormels neerzetten... die verpuinen het dan verder zelf wel. Slecht werk. Ik kom je niet graag met al dat steenslijpsel onder mij. Het is gevaarlijk om niet op gras te lopen. Even maar. We hoeven pas te gaan als de zon gezakt is. En dan hebben we er verder geen omkijken naar. OBB gaat niet op uw aanbod in, AWS. Hij heeft niets aan cement, zegt hij. Hij wil eikenhout, in ruil voor zijn slijtage. Niets aan cement? Mijn kostelijke cement, waar is die rachter erop uit? Hier zit iets achter, steenbreek. Hij is bezig met een fijn spel dat ik niet doorzien kan. Maar u wilt er nu eikenhout. Er is iets aan de gang. Na hem een, een van de bovenbazen... De auto's zijn aangetast. Ze roesten weg waar je bij staat. Het is ijzerworm, zegt de professor die ik heb ingeschakeld. Slijtage. Maar dat was toch wat we nodig hadden? Meer slijtage en meer consumptie. Dat was mijn opdracht. Gezonde slijtage is goed, maar deze slijtage gaat er ver... Je hebt OBB kwaad gemaakt. Dat is duidelijk. Ja. De ijzeraandelen zijn aan het kelderen. Wie koopt de roest? De markt zal overschakelen op plastics. Dit is een noodtoestand. We moeten direct de vergadering beleggen. Mijne Plastic Plasticvorst Basil Horkits. Mijn plastics zijn aangetast door de plasticneten. Dat zegt de professor die ik de zaken heb laten onderzoeken. De beschadiging is in gevaar. plastic is ook al aangetast. De slijtage is wild geworden. Betonluis, ijzerworm, plastic neet. Daar zit OBB achter. Die schurk heeft alle troeven in handen. Daarom wilde die mensen cement niet hebben. Hij wist wat er komen ging. Hij wilde ons uit het brood stoten en nu... heeft hij ons in de holte van zijn hand. Maar die slijtage... Die slijtage moet worden teruggebracht. Een jaar voor een auto en tien jaar voor een huis. Normale, gecontroleerde slijtage. Gepland. Steenbreek, gepland. We moeten OBB lijmen. Tot iedere prijs. Ik weet niet of ik dat kan. Hij is zo vreemd. Hè? Zo onberekenbaar. Hij kan niks. Ik zal dit zelf opknappen. Ga hem halen. En waag het niet zonder hem terug te komen. Want dan vlieg je eruit. Heer Olly had Bommelstein tot de laatste torenkamer onderzocht... want het zat hem danig dwars dat de insecten uit zijn terrarium verdwenen waren. Ze moeten in een onbewaakt ogenblik ontsnapt zijn. Misschien smaakte dat stukje cement niet goed. Misschien had ik ze versterkende bouillon moeten geven of iets andershartigs. Ik ben te kort geschoten als gastheer, dat voel ik. Het is heel vreselijk. Ook oh. oh, dat nog... Bezoek dat door het puin van mijn garage scharrelt. Door de zorg heb ik een ogenblik de bewaking van de kleintjes vergeten. En meteen maakt men daar misbruik van. Maar dat neem ik niet. Wat doet u hier? Ik heb u toch gezegd dat ik u niet meer op mijn gazon wilde zien? Moet dan iedereen mijn gasten lastig vallen? Is het niet genoeg dat de arme ouders spoorloos verdwenen zijn? Bah! Hier geeft het geen maaien meer, meneer Bommel. Dat heb ik vaststellen gekund na een nauwlettende betrachting. Nee, ik heb uw maaien ontdekt in allerhand nieuwbouw- en krachtwagens. En ik heb de eergaardse Plywitzkowski-memels te noemen. Bereid ben ik doende een krachtige memel door te zoeken, want die cultuur staat op de spel. Zijn de kleintjes uit de puinhoop verdwenen? Dan zijn nu al mijn gasten weg. Maar dat is verschrikkelijk, want nu heb ik de macht ook niet langer in handen. Pha, dat zijn ja schone gasten. Reeds vaak was er sprake van dat deze schepsels zouden bestaan. Maar ik ben de eerste die ze wetenschappelijk heeft vaststellen gekund. Ja, ja. In opdracht van hooggestelde heerschappen... ben ik dadelijk de gewoonheden der Perlewitskowski-memels te onderzoeken. Ja, ja, ja, ja. En mijn rapport zal wel klaar zijn. Oh, het is heel vreselijk. Daar sta ik nu met lege handen tegenover de bovenste tien. De insecten zijn eruit gelopen... En zonder mijn leiding zijn ze tot alles in staat. Wat zal er nu gebeuren? Daar staat OBB, de eigenaar van het slijtagegeheim. Ik moet hem lijmen, omdat hij alle macht in de handen heeft. Tot elke prijs, anders vlieg ik eruit. Het zal niet meevallen met deze keiharde figuur. Maar soms komt men een heel eind met hoffelijke omgangsvormen. Ik hoop dat ik niet stoor. Uf. Maar ik zou graag zien dat u de goedheid wilt hebben mij even te woord te staan, O.B. Ik ben nog reeds voort om mijn memelbericht opstellen te gaan. Ja. Men zal nog van mij horen. De goede dag. De kwestie is deze. A.V.S. wil graag met u tot zaken komen. Uf. U kunt vragen wat u wilt, want hij heeft er alles voor over om u in zijn groepje te krijgen. Ja. De bovenste tien, ja. u weet wel. Ja, ja, maar, maar ik, ik heb niets meer te vragen. Mijn gasten zijn allemaal weg, bedoel ik. En ik weet niet... AWS zou het prettig vinden wanneer u de maaltijd met hem wilt gebruiken. Zou het u schikken vanavond? Maaltijd? Dat zou wel schikken, want Joost heeft vandaag alleen maar iets eenvoudigs. Des te beter. Als u mij dan volgen wilt naar de helikopter... AWS zal verrukt zijn, want hij is erg op u gesteld. Hij zal u gastvrij ontvangen. Wees daarvan overtuigd. Die OBB is een schurk. Al onze aandelen kelderen met de munit. Mm, hij moet vernietigd worden, AWS. Laat het aan mij over. We moeten dit raar fijn spelen. Daarom ga ik een beetje sfeer maken. Hier is OBB, meneer Steinhakker. Het was niet gemakkelijk, maar... Hoi, hoepel dan maar op, Steenbreek. OBB en ik moeten eens gezellig praten. Als bovenbazen onder elkaar. Meneer Steen Huckin... Schuil met je gemeneer, anders vlieg je eruit. Oh, dat ziet er niet slecht uit. Een eenvoudige, doch voedzame maaltijd. Daar houd ik van. Heel aardig dat u mij hebt uitgenodigd, werkelijk. Ach ja... Zo nu en dan moeten wij hardwerkende zakelui de zin eens verzetten, wat jij... Ja. Wat denk je van een klein drankje om de eetlust op te wekken, hè? Ga zitten, OBB, en neem een sigaar. Maak het je gemakkelijk. Ja. Ja, ja. <coughs> Wegzakelui. <coughs> Ik, ik weet eigenlijk niet of ik wel zaken kan doen. Ik bedoel, uh, al mijn gasten zijn weg. Onzin. En nu, uh... Over de zaken worden we het wel eens. Ja. Die zijn maar bijzaken. Ah. Maar een goed drankje is belangrijk. Ja. Uh. Wat denk je van een donkerbruine rampolino, Sherry? Rampolino? Uh. Dit maakt de gedachten los. Huh. Nou, oh, was uitstekend Goed eten. Mooi klaargemaakt, bedoel ik. Heel prachtige taart. Zo'n roomsaus maakt Joost me zelden. Zal ik toch eens vragen... Mooi. Ah, uh... Dan nu ter zake, OBB. Schenk jezelf nog ja. eens in. Dat maakt het praten gemakkelijker. Ja, ja, is waar. Joost maakt de room wat saai, soms. Te rum, bedoel ik. Zal toch eens zeggen... Ter uh... uh, hmm? wat is dat nu met die aandelen eikenhout die je wilt hebben? Waarom zoiets ouderwets, terwijl je cement kunt krijgen? Oh, ja, heel gewoon. Ik hou van eikenhout. Is mooi. Degelijk, zoals mijn goede vader altijd zei. Hou niet goed, van Goed, goed. Je wilt je geheimen niet prijsgeven, merk ik goed. Je hebt me te pakken, OBB. Oh, <laughs> Geef mij het geheim van je slijtage en dan krijg jij het hout. Oh, Afgesproken. Uh, een ogenblikje, aanwezig. Er is een telefoon voor u. In uw kantoor. Het is dringend, lijkt me. Hallo? Wat is er? Ik... Ik zit net aan tafel om zaken te doen. U stoort. Met wie spreek ik? Met Perlewitskowski. Ik heb mijn rapport beëindigd. Uh, de rapport over de Perlewitskowski-memel... dat ik in uw opdracht gemaakt heb. Het is een duchtig stuk wetenschappelijke arbeid. Dat kunt u zich aanmerken. Ja, ja. Wat hebt u gevonden? Maak het kort en krachtig. Ik wil alleen maar de uitslag weten. Slijtage door de Perlewitskowski-memel... Komt alleen nog voor in cement, blik, plastic, ijzer en kunststoffen. Niet in hout, natuursteen, glas en ander ouderwets materiaal. Het is zelfs zo dat de meme kan wordt door bloemen, graslijn en andere groenaderen. Ah, daar heb ik je. Dat is dus het geheim van OBB. Memels, Steenbreek. Memels. Ja, jawel, meneer Steiner. Sta daar niet. Verkoop alle cement een andere troep. We schakelen over op hout en stenen. Als de donder, Steenbreek. Als de weer ligt. Ja, jawel, meneer. Uh, ja, jawel, AWS. Schiet dan op aan het werk. En stuur een paar knechten naar de eetkamer om schoon schip te maken. Oh, die AWS. Die AWS, ik weet wat van. Die weet wat iemand van stand toekomt? Zulk eten. Het wow, treft me maar zelden. Ach, het is toch prettig om tot de bovenste tien te horen. Uh, oh, u, u komt afruimen, zeker. Uh, een glaasje part bij de haard. Dat zal smaken. Heer Bommel richtte zich met enige moeite op uh. en tikte de as van zijn sigaar zorgvuldig naast het asbakje. Oh, Sorry. Voordat hij hier nog geheel mee klaar was, hadden de bediendes hem reeds in de kraag gevat om hem met krachtige hand naar de deur te geleiden. <tied> nou, ik kan wel lopen hoor. Stel je voor, is niets met mijn hand. Maar met mij wel. Huh? Jouw spel is uitgespeeld, OBB. Ik heb je door. Weg met je. Ja. Ik heb je niet meer nodig. Die eigen oudzaak gaat niet door. <tied> Wat betekent dit? Misschien wil men het gesprek in de tuin voortzetten. Maar, maar dat hoeft toch niet zo gruw? Maak dat je wegkomt. Je spel is uitgespeeld. Ga uit, mijn Uitgespeeld? Oh, juist uh, yes, ja. Maar, maar, maar waar is de helikopter? Hoe kom ik nu thuis als heer alleen in de nacht? Verdwijn! Oh. Voor jouw soort is hier geen plaats. Op heren wordt geschoten. Met onvaste tred zocht heer Olly zijn weg naar de uitgang... en daalde de heuvel af totdat hij in de vrije natuur belandde. Daar zonk hij uitgeput neer bij een knoestige boom... en trachtte het gebeurde te verwerken. Dit viel echter niet mee. Als vanzelf sloten zijn ogen zich en zonk hij weg in een diepe sluimer vol onrustige dromen. Verklein! Toen heer Bommel wakker werd, brak de dageraad reeds aan. De opkomende zon kleurde de hemel rood en schitterde in de dauwdruppels die zijn gestalte bedekten. Waar, waar ben ik? Ik hoop dat ik u niet heb Oeh, Kwittel! Ik wil alleen maar graag weten wat u van plan bent. U bent bij de geldverzamelaars geweest die de wereld onder steengruis bedekken. En nu zijn we erg bloden, P. en ik. Bloden? Wat bedoel je? Die bovenbazen kunnen niets beginnen tegen mij. Ik heb de slijtmeid, toch... Oh. Nee, die heb ik niet meer. Die is weg, bedoel ik. Die hebben wij weggekruid. We hebben maar een klein denkraampje. En misschien was het wel wan. Maar er gaat iets gebeuren. En P en ik zijn erg zuilorig. Ja. Wil u meegaan naar de duizend grote geinen? Heer Bommel volgde de dwerg het bos in... vol tegenstrijdige gevoelens. Hij was natuurlijk boos over het weghalen van slijtmijten. Maar aan de andere kant werd hij geplaagd door een vaag schuldbesef. En daarom zweeg hij. Kijk, daar rijdt een brulwagen met een draaimes vol tanden. Die begon al te werken toen de lucht groen werd. Die dag deugt niet voor de grote grenen. Weet u ook waarom niet? Ik, ik zie helemaal geen grenen. Dat zijn toch bomen? Nou, ze zijn weg. Oh. Gisteren waren ze er nog, maar ze zijn gebarreld, zodat ze vielen. En nu rijden de laatste daar de heuvel af. Daarom zit B hier druilig te zijn. Oh, nu begrijp ik het. AWS is overgeschakeld op hout. Dat is het. Wat is het? Uh, wat gebeurt er wanneer AWS uh, zo verschakeld op hout? <laughs> Dan wordt het bos omgezaagd. Ooh. Maar het is jullie eigen schuld. Omdat jullie de slijkmeid hebben gebruikt, is het cement waardeloos geworden. Als je begrijpt wat ik bedoel. De cementbouw is gestopt, burgemeester. Wat betekent dat, meneer Steenbreek? Is het nog niet genoeg dat de mooie nieuwe Rommeldamse bank bezig is tot puinpoeder te vervallen? Dat is juist de reden. Vlotte, soepele slijtage verhoogt de welvaart. Ja. Maar deze is dolgedraaid door de manipulaties van een zekere bommel. Daarom schakelen wij nu over op hout. Hm. Stevig eikenhout voor de gevel en grenen voor afwerking binnensuis. Hm. Het is wel even lastig. Het zal wat oponthoud geven. Maar ach, de minvermogende is daarin gewend en hij zal dit rustig aan u overlaten. Oh. Oh. Ja. Er wordt hard gewerkt, dat kan ik u verzekeren. En het is economisch niet verantwoord wanneer de consumptie te groot wordt. Hier waar. Goedemorgen. Burgemeester Dikkertak was niet de enige die zich zorgen over het slijtageverschijnsel maakte. Tom Poes wandelde door Rommeldam en hoe meer hij op zich heen keek, hoe ongeruster hij werd. Hmm. Ik had die insecten niet aan kwetel en pastinakel moeten geven. Die kereltjes hebben een heel andere kijk op de wereld dan een gewone iemand. En wat zij leuk vinden, kan heel vervelend zijn voor Rommeldammers. Ja. Neem nu bijvoorbeeld Grootguts Driewieler. Het lijkt wel een schroothoop. Ik wil wedden dat dat het werk is van de slijtmeijter. Het is vrees. Hebt u ooit zo'n snelle slijtage gezien, meneer Poes? De wagen is nog niet eens afgeschreven. Tegenwoordig bouwen ze maar raak. En op de belangen van de middenstand wordt niet gelet. Dit is trouwens niet het enige. Wilt u wel geloven dat er matgaten in mijn plastic verpakkingen valt? Ik vraag me af waar het heen moet met de wereld. Men kan nergens meer op vertrouwen. De burgemeester was vol sombere voorgevoelens naar de plek gegaan... waar het nieuwe stadhuis in aanbouw was. Een paar dagen tevoren had hij nog met grote voldoening vastgesteld... dat de muren als paddenstoelen uit de grond schoten... en dat zijn toekomstige werkkamer al vorm begon te krijgen. Maar toen hij nu een blik in de bouwput wierp sprongen de tranen hem in de ogen. Hoe is dat mogelijk? Er ligt alleen maar een puinhoop tussen de stijgers. Waar zijn de bouwvakkers en doorknopen? Die zijn naar huis gegaan, burgemeester. De slijtage van het gemeentehuis ging vlugger dan ze konden bouwen. Hier moet van hoger hand worden ingegrepen, want onze uitgebalanceerde stadsplanning is in gevaar. Tom Poest, die juist passeerde, ving de laatste woorden op. Toen hij heer Bommel tegenkwam, kon hij dan ook verslag uitbrengen. Alles slijt. Binnenkort zitten we tussen de puinhoop. Ja. We hadden die insecten beter in de memelvlakte kunnen oh. laten, je Ollie. Wel ja, wrijf het maar in, jonge ja. vriend. Niets wordt mij bespaard. Alle bossen zullen worden gekapt, omdat AWS is overgeschakeld op hout. Hm? Wat moet ik doen? Ik heb dit kwaad over de wereld gebracht. En ik mag er niet aan denken wat er zal gebeuren. Hm. Ja, sta er niet zo over. Zit toch eens een list, jonge vriend die insecten hebben een zwakke plekje ollie ze kunnen niet tegen groen als die betonnen gebouwen omringd zouden zijn door grasvelden en bloemen zouden ze niet besmet kunnen raken ik kan daar niet voor zorgen maar misschien zou het iets voor u zijn ze kunnen niet tegen groen die insecten nee. dat had ik zelf kunnen bedenken mm -hmm. heel goed jonge vriend heel goed Heer Ollie kreeg de burgemeester in het oog... die nog steeds droefgeestig om de bouwvallen van het gemeentehuis waarde... en door de verslaggever Argers werd aangesproken. Wat zijn de vorderingen, burgemeester? Voor de krant, u weet wel. De vorderingen zijn er niet zozeer. Na dertig of mattende jaren sta ik voor de ruïne van het nieuw te De Rommeldamse bank ligt er ook niet zo mooi bij. En de nieuwe oliekraken begint te verzakken, hoorde ik. Wat doet de overheid? Dat zal de lezers interesseren, burgemeester. De overheid heeft de zaak in studie. Daartoe benoemde commissie heeft de slijtage bereid zijn onderzoek. En zal te bestemde tijd een rapport uitbrengen. Maatregelen worden overweging genomen, in de commissie. En daartoe strekkend advies ter tafel zou brengen. Vooropgesteld natuurlijk. Dat er een meerderheid in de raad te vinden is... die maatregelen als voornoemd kan steunen. Wat zijn dat voor maatregelen? Er wordt in sommige kringen met de gedachte gespeeld om op houtbouw over te gaan. Maar uh, we doen niets over haast. Zeg dat er vooral bij. Nou, dat hoeft niet. Dat weten de lezers wel. U moet me niet kwalijk nemen, burgemeester. Maar dit wordt misschien niet zo'n prettig artikeltje. Ik waarschuw maar vast. Die aanpak doet wat slap aan. Het is een schande. Houtbouw, bossen, kappen. Wel ja, als dat krachtige maatregelen zijn, weet ik wel iets beters. Ik bedoel, isoleren door groenstroken en zo. Met bloemen tegen besmetting. Ik weet er alles van. Dat is tenminste het ja. Zo wordt het toch nog een aardig stukje. Heer Olivier, u staat in de krant met uw welnemen. Krachtige maatregelen, aldus onze verdienstelijke stadsgenoot OBB. Dat bent u, hier Olivier, als ik zo vrij mag zijn. Compleet met uw portret. Slijtage door insectenplaag, betonluis, ijzerworm en plasticneet tasten de grondslagen van onze beschaving aan. Verpakkingswezen, huizenbouw, auto- en asbakindustrie in gevaar door besmetting... Krachtige maatregelen, aldus, heer Pamel. Groenstroken moeten slijkmeid haar isoleren. Kappen van bossen is een schande. Het kappen van bossen is een schande, doorknoper. Jawel, burgemeester. Hier staat nu precies wat ik dacht. Dat hout is een waanzin. De plasticneek is thuis al in mijn bloemen geslagen. Dat moet geïsoleerd worden. Anders krijg ik moeilijkheden met mevrouw Dikkeldak. Eh, krachtige maatregelen, Darknoper. Jawel, burgemeester. Ik zal Bommel de nodige volmachten geven, want die weet er alles van. Het staat hier zwart op wit, maakt de nodige papieren klaar. Jawel, burgemeester. Heer Bommel, u hebt dus van de burgemeester de vrije hand gekregen... om de plaag aan te gaan pakken. Kunt u onze kijkers vertellen wat uw plannen zijn? Groenstroken en zo. De insecten moeten geïsoleerd worden en ze kunnen niet tegen gras en bloemen. Dat heb ik zelf kunnen zien. Ik bedoel, dan kunnen de betonnen huizen en de plastic meubelen gered worden. Als ze tenminste niet in puin vallen, omdat het niet vlug genoeg geïsoleerd is. Als men begrijpt waar ik heen wil. Krachtige maatregelen en geen gekap van bossen. Wat betekent het? Wat is er aan de hand, Steenbreed? OBB heeft volmachten voor de huizenbouw gekregen, meneer Steinhacker. En hij heeft de houtbouw afbesteld. Afbesteld? Dan is hij ons dus weer te slim af geweest. Sta daar niet, sukkel. Ga naar hem toe en onderhandel met hem. Hij heeft opnieuw een troef achter de mouw. En noem maar geen meneer. Ik ben geen weerstander, Nog niet. Wat bedoelt u met groen stroken? Uh, Plantsoentjes neem ik aan. Uh, uh, Perken om alle daartoe geëigende percelen. Uh, maar dan moet de halve stad worden afgebroken, meneer Bommel. Uh, Het gaat toch niet aan om nuttige leefruimte door graszoden te uh, laten verdringen? Uh, uh, krachtige ma maatregelen. Ik, ik bedoel, uh, wat moet er anders gedaan worden, bedoel ik? Ik sta overal alleen voor. <truimert> Goedemiddag, professor. Ik kom mij op de hoogte stellen van uw vorderingen. Om op elkaar te spelen, ik heb niet zo vertrouwen in de aanpak van heer Bommel. Die vervult mij met bezorgdheid, want voorschriften en richtlijnen dreigen met voeten getreden te worden. Hij wil de halve stad doen afbreken voor het aanleggen van plantsoentjes. Dat leidt tot onlusten en gegrond verzet, zou ik zeggen. Pro, hm. hm. beëilt u mij niet, meneer Dorknopfe. Ik arbeid hier dag en nacht om een anti might middel te vinden. Maar het is een doelzinnige zaak. Deze ondieren vinden alles rechtsmakelijk wat ordentelijke insecten zou vernietigen. Ze groeien van alles wat ik op wetenschappelijke wijze voor hen samenstel. Men moet mij tijd geven en vertrouwen in mijn kennis hebben. Ik zal in een bestuivering gereed maken die de slijtmeid rateert. Al zou het mij jaren kosten. Al zou het jaren kosten. Ja, ja. Maar tegen die tijd is het niet meer nodig, professor. Want dan leven wij allen in percelen die tot puinhopen zijn teruggebracht. Tom Poes stond op een heuvel buiten Rommeldam naar de stad te kijken. Waar de wind door de gaten vloot die in vele gebouwen gevallen waren. Hmm. Het is niet zo best. Ik geloof dat heer Olly dit keer met iets bezig is waar geen oplossing voor bestaat. En zo ziet hij eruit ook. Met mij is het afgelopen, jonge vriend. Die groenstroken zijn wel een goed idee, maar niemand wil eraan. Och, was ik maar nooit met die insecten begonnen. Ze leken zo aardig, maar ik zie nu in dat ik adders aan mijn boezem heb gekoesterd. Hoe kunnen ze worden opgeruimd? Hm. Ja, zeg dat ook eens wat. Kan je geen list verzinnen? Hm. Bezoek, heer Onnie. Hm? Die secretaris Steenbreek van de bovenste team. Hm. U hebt gewonnen, OBB. Huh? AWS geeft het op. U kunt uw voorwaarden stellen. Ik heb blanco volmachten om de zaak meteen af te handelen. Zeg maar wat u hebben wilt. AWS? interesseert me niet. Ik heb al wat anders aan mijn hoofd. Het enige wat ik nu nog wil is vernietiging van de plaag die uit de hand is gelopen. Opruiming, reiniging, als u begrijpt wat ik bedoel. Alles wat u wilt is opruimen, reinigen en vernietigen? Ja. Dat is gemakkelijk te regelen. De vuilnisaandelen zijn niet te veel gevraagd. Geen enkel bezwaar. Wilt u even tekenen? Hm. Dit is geen tijd voor zaken doen. Het gaat om heel andere dingen. Die insecten moeten onschadelijk worden gemaakt. En ik wilde dat ik een manier wist om dat voor elkaar te krijgen. Hé, hey, ik weet al. Het ziet er bruinig uit. Ik ruik kwilt in de lucht. De winter komt en de kou zal mijn slijtmeid niet wat zeg je? Hmm, nietige. Mijn slijtpijten van de memelvlakte. Ik heb ze lang geleden gelarfd en ik dacht dat ze verstorven waren. Maar nu zijn ze er nog doordat de reus Bommel ze gered heeft. En nu zullen ze storfgaan van de kou. Het is heel lelijk. Ik heb hier wel een kruidnat om ze winter vast te maken. Maar ik weet niet hoe ik dat spreiden moet. Bedoel je dat die insecten niet tegen de kou kunnen? De koude kwilt zal op hun glimmers slaan, en dat is het einde van de nuttige kadukevers. Als ik maar een manier wist om dit kruidsel onder ze te verspreiden, dan zouden ze wintervast worden en het overleven. Zou Pommel met zo'n groot denkraam iets kunnen bedenken? Er wordt nooit vergeefs een beroep op mij gedaan. Ook al heb ik nog zulke zware zorgen over het verdelgen van de insectenplaag. Uh, wat kan ik voor u doen, heer Kweetal? Ah, de reusbommel, dat is lotig. Nu kunnen de slijtmijten gered worden. Als dit kruidnat, maar nuiver onder hen verdeeld wordt, komen ze de winter wel door. Eén druppeltje is al genoeg om hun glimmer te harden. En u bent de enige die dat doen kan... Wat is dat? Wat kan ik doen, bedoel ik? Dit is een broeisel van kruiden. Als het op een nuivere manier onder de kaduwkevers en de slijtmijten verdeeld wordt... komen ze de winter wel door. En dan kunnen ze verder gaan met het verpoeieren van het steenslijpsel... als de zon terugkomt. Veel dank, veel dank. Nu kan ik gaan ipsen. De reusbommel zal het wel in de ribbel brengen. Wat zal ik wel brengen? Komt er dan nooit een einde aan de zorgen? Hier sta ik nu met aandelen en een flesje om insecten winter vast te maken. En dat terwijl ik als sterke figuur krachtige maatregelen moet nemen om de slijtmeid uit te roeien. Wat nu? Ja, wat nu? Nee, in de winter verdwijnen de beestjes vanzelf door de kou. Mm -hmm. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, dat zei ik weet al. Als ik die drankje nu eens onbemerkt ergens begroef... Daar ben ik overal vanaf en dan is de zorg uit de wereld. Maar misschien is er nog een andere oplossing. Aan de kant van de weg lag een van de autovrakken... die men de laatste tijd veel in de omgeving van Rommeldam kon waarnemen. Op het dak zaten een paar insecten te huiveren. Het waren Memel Parduin en Maaike die na een zorgeloze zomer door de herfst waren overvallen. Och, kijk, nu toch eens. Oh, met levensgevaar heb ik ze uit de memovlakte gered. En nu zijn ze kou aan het vatten. Oh, als heer kan ik dat niet aanzien, jonge vriend. Het is maar goed dat je me hebt tegengehouden toen ik kweet als drankje wilde begraven. Een paar druppeltjes zullen wonderen doen aan deze ongelukkige... Dat wel, maar we moeten voorzichtig zijn, heer Bongel. Ja, Anders ja. begint de ellende weer van vooraf aan. En denk toch aan uw vuilnisaandelen. Wat bedoel je? Wat hebben mijn vuilnisaandelen ermee te maken? Ik zal ze ieder een druppeltje van dat medicijn geven. En dan moet u ze meenemen voordat ze weer op krachten gekomen zijn. Wat ben je van plan? Waar brengen we ze naartoe? Uh, naar de Rommeldamse vuilnisbelt. Wat moeten die stakkers nou op de vuilnisbelt? Oh. Wat een mooie omgeving. Hier is het best uit te houden. <lacht> Wat een heerlijke je <lacht> Dankjewel. Een vuilnisbelt heeft met vuilnisaandelen te maken, dat begrijp ik. Maar, maar nu zijn die insecten toch weer vrij en ze zijn nog winter vast geworden ook. Ja, ze kunnen er tegen en ze zitten in een voedzame omgeving. Er is eten genoeg en er komt iedere dag bij. Maar hier kunnen ze hun gang gaan, want hoe meer er van die afval verdwijnt, hoe beter het is. En ze kunnen niet weg, want om de belt heen is allemaal groen. Hoe meer ze eten, hoe beter het is. Ja, ja. een goed idee, werkelijk. Ik had het zelf kunnen bedenken. Vuilnis moet vernietigd worden. Dat is goed voor een heer met vuilnisaandelen. Voor iedereen trouwens. Maar, maar wat doe je nu, jonge vriend? Ik gooi dat drankje van Kweetal in de rivier. Er zullen heel wat zieke slijtmeiten in het water spoelen als het regent. En in de rivier de Rommel is veel voedsel voor ze, heb ik gelezen. Wie weet, misschien worden er wel waterinsecten. Soms heb je toch goede ideeën. Ik ben trots op je. Ik ben ja aan de eind mijn Latijn, meneer Pieps. De pillewitskowski memelen zijn door de koude gedood geworden... voordat ik een memel dode heb kunnen vinden. Het is ganz ergerlijk. Bij zo'n katastrofe zwijgt de wetenschap. Wacht eens even. Kijk eens even, professor. Dat is gek. In het water van de rommel zitten ook slijtmijten. En ze voeden ja. zich met de afvalstoffen. Een mutatie, prof. Ik stel voor om ze piepsmaden te noemen. Wat zegt u daarvan? Oh, wat ik daartoe zeg. Dit is ongehoord. Ik verweiger mij kijken te maken. Ik wil niets horen over Pipsmaden, Nichts, Frau oh, du. Diese Sache ist vor meiht ein der ein weichhefender Obdach trüch an den Herr Bürgermeister. Oit, schlutt! Nu wilde het geval dat de burgemeester net bezoek had van heer Bommel... die verslag kwam uitbrengen van zijn werkzaamheden. Mijn taak is afgelopen. Ik heb de moeilijkheden opgelost door de insecten op de vuilnishoop te zetten... en door een wintervast drankje in de rivier te gooien. Een drankje? Mm -hmm. Vuilnishoop? Mm -hmm. Bedoelt u dat de insectenplaag over is? Mm -hmm. Hoe is dat mogelijk? Het was moeilijk, maar voor een heer is uh, niets onmogelijk. Vooral niet omdat het koud begint te worden, als u begrijpt wat ik bedoel. Het is weer in orde, NG. Ik hoorde net dat de betonbouw weer doorgaat. De slijtage schijnt afgelopen te zijn. Ik ben benieuwd hoe Steenbreek dat met OBB geregeld heeft. Hij had de vrije hand en ik ben bang dat het ons aardig wat gaat kosten. OBB is een keiharde. Een keiharde... We zullen een flinke vier moeten laten, ABS. Ach ja, het zakenleven is zwaar en soms weet je niet hoe je de eindjes aan elkaar moet knopen. Het valt mee. OBW heeft genoegen genomen met de vuilnisaandelen. De vuilnisaandelen? Inderdaad, het schijnt dat hij het probleem van de afvalvernietiging heeft opgelost. Wat is daar nu mee te verdienen? Wat heeft u daar nu weer mee voor? We moeten uitvinden welk rachfijn spel daarachter zit. Anders hebben we geen rustig ogenblik meer. Mijn pillen. Waar zijn mijn kalmeringspillen? Het is heel bevredigend, Aries. De aandelen cement blijven stijgen. We staan zelfs hoger dan voor de crisis. En het ziet er naar uit dat... Die aandelen kunnen we niet schelen. Het gaat om andere dingen. Wat is de OBB van plan? Wat zit er achter zijn manipulaties met vuilnis? Wat broedt die achter mijn rug uit? Dat wil ik weten, Steenbreek. Daar gaat het om. Jawel, meneer Steinhakker. Onmiddellijk, ik zal meteen... Jij zult niks. Je hebt van de gezonde slijtage een puinpoeiercrisis gemaakt. Je hebt alles uit de hand laten lopen. Zodat ik nu bedreigd word door een racht fijn spel op de afvalmarkt. Ik wil weten wat er aan gaande is, want anders slaan de zenuwen naar binnen. Ik, ik ga er alleen op af. Alleen, steenbreek. En ik ben geen meneer. Nog niet. Heer Bommel had wat door de omgeving gewandeld en toen hij tegen het vallen van de avond huiswaarts keerde, kwam hij professor Prolwitskowski tegen. De geleerde naderde met een vastberaden uitdrukking op het gelaat, terwijl hij een reageerbuisje voor zich uitdroeg. Wat hebt u daar? Dit is een mutatie van de Pilevitskovski-memel. Mijn oh. assistent heeft hem ontdekt in de riviereswater, waar de mutant zich voedert met afvalingstoffen. De Alexander sloeg voor hem piepsmade te noemen en het was mij te weten, zodat ik een verzwijgen geboot. Een begrijpelijke zwakheid die mij echter niet in de rust liet. Deshalve ga ik thans naar de stad om de behoorde te informeren. U bedoelt natuurlijk de sluitbijt. Maar wat u daar hebt is geen piepsmade. U zult de bommelmebel bedoelen. Door mijn toedoen is dat insect in het water in leven gebleven, ziet u. Een goed werk, al zeg ik het zelf. Want daardoor is eindelijk een halt toegeroepen aan de vervuiling. Hé hey, Olie, ja. AWS zoekt u, huh? Hij wil weten wat u met die vuilnisaandelen gaat doen. Ja, dat moet ik weten. Je hebt de aandelen gekregen, dus dat is een gedane zaak. Maar wat zit erachter? <laughs> daar zit helemaal niets achter... Ik ga niets met vuilnis doen, stel je voor. Nee, dat is voor Memel Parduin en Maaike Prut, die ik aan voedsel heb kunnen helpen, op een plek waar ze geen kwaad kunnen doen. En Tom Poes heeft het drankje in het water gegooid, zodat daar nu bommelmemels in rondzwemmen, die de rivier zuiveren, als u begrijpt wat ik bedoel. Bommelmemels? Maar ja. wat ben je van plan? Wat zitten daar voor zaken in? Helemaal geen zaken. Geld speelt geen rol, dat moest u weten. Belangenlozen is de plicht van een heer. Wat jij toch, Poes? Hmm. Ik weet wat. Als jullie allemaal meegaan naar Bommelstein, maken we er een prettige avond van. Met een voedzame maaltijd en zo. AWS hier heeft dat trouwens nog van mij te goed. Hoewel ik hem er niet uit zal laten gooien. Want dat doet een heer niet. Joost deed zijn best op de maaltijd. En naarmate de gangen elkander opvolgden, werd de stemming opgewekter. Zelfs de professor vergat zijn neerslachtigheid. Bro, ik, ik sla huh? voor om de nieuwe waterinsect, huh? Pilewitskowski bomelius, te noemen. <laughs> het is alles ganz onwetenschappelijk <laughs> en het is mij niet klaar wat geschreven is met de memel. Nee. Maar het is zeer wichtig dat de vervorderingsvraagstuk huh? opgelost geworden is... Ja. Prozit, meneer Bauer. Oh, het is altijd prettig om anderen te kunnen helpen. En we moeten niet vergeten dat Tom Poes er een belangrijke rol in gespeeld heeft. Hij heeft gedaan wat ik zelf had kunnen doen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Laten we liever drinken op de gezondheid van de slijtmeid. Het is niet te begrijpen. Er zit helemaal geen zaak in die manipulatie met de vuilnisaandelen. Belangeloosheid. Anderen helpen. Hoe is het mogelijk? Ach, geld maakt niet gelukkig. Eh, ik moet daar in een voorkomend geval toch eens aan denken.